11 uur na net wijl met het NOS-journaal. In Duitsland is het enige tv-debat gehouden voor de bondstagsverkiezingen van 22 september tussen bondskanselier Angela Merkel van de CDU en SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück. De Sociaaldemocraat verweet Merkel nalatigheid in de spionageaffaire rond de Amerikaanse NSA, waardoor grondrechten van Duitsers zijn geschonden. In het inhoudelijke debat ging het meer dan anderhalf uur over de economie, de zorg en de mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Beide zijn tegen meedoen aan zo'n Amerikaanse actie. Merkel benadrukte tijdens het debat vooral de successen van haar regering, zoals de goede economische positie van Duitsland. Steinbrück, die in de peilingen ver achter ligt, koos de aanval. Hij verweet Merkel onder meer wanbeleid in de eurocrisis met betrekking tot Griekenland. De Nationale Autosportfederatie noemt het verschrikkelijk... dat er iemand is omgekomen door de autorelly vanmiddag in Amsterdam. Wel was volgens de federatie aan alle veiligheidseisen voldaan... en kan een ongeluk in een snelheidssport altijd gebeuren. Een rallyauto reed in een bocht het publiek in. Daardoor kwam een vrouw om het leven en raakte drie toeschouwers gewond... van wie één ernstig, een jongen van elf. Op een groot deel van de snelwegen in de randstad Noord-Brabant en Limburg is vanaf nu s'avonds en s nachts de verlichting uit. Op de meeste wegen om 9 uur, op drukkere stukken om 11 uur en om 5 uur gaan ze weer aan. De afgelopen drie maanden is de maatregel al ingevoerd in het oosten, midden en noorden van het land. In bijvoorbeeld tunnels en scherpe bochten blijft het licht wel branden. De maatregel moet 35 miljoen euro per jaar besparen. De afgezette Egyptische president Morsi en 14 andere moslimbroeders... moeten zich voor de rechter verantwoorden voor geweld tegen betogers... en het aanzetten tot geweld. Hun zaak is officieel aangemeld bij de strafrechter. Morsi zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden... die in december bij zijn paleis vielen. Meer dan 100.000 mensen protesteerden toen tegen de macht... die hij zich zou hebben toegeëigend. Morsi zit vast sinds 3 juli, toen het leger hem afzette. De Israëlische premier Netanyahu is kwaad op de kritiek van minister van Huisvesting Ariel op president Obama. Ariel zei op de radio dat Obama niet moet wachten met een aanval op Syrië, omdat het Syrische regime doelbewust tienduizenden vrouwen en kinderen doodt. Netanyahu zei dat er geen ruimte is voor persoonlijke meningen en dat zijn ministers geen onbezonde kritiek moeten leveren op Bondgenoot Amerika. De recordtransfer van voetballer Gareth Bale... van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is rond. De Madrilenen betalen 100 miljoen euro voor de 24-jarige Bale. De International van Wales tekent naar verluidt een contract voor zes jaar... met een jaarsalaris van zeker 10 miljoen euro. Het weer, eerst veel bewolking... met vooral in het noorden misschien een enkele bui. Later overdag vooral in het zuiden en westen meer zon. Opnieuw 19 graden, maar na morgen volop zon. Het blijft droog en het wordt warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Voorzitter Spekman vindt dat Partij van de Arbeid-Kamerleden voortaan beter getraind moeten worden. Dan waren Desiree Bonis en Myrthe Hilkens vast niet opgestapt en hadden ze zich wel gevoegd naar de fractiediscipline. Dat heet geen trainen, maar africhten. Die fractiediscipline, daar gaan we het nog over hebben... met twee oud-Kamerleden die met dit bijltje gehakt hebben. Waar liggen de grenzen van eenstemmigheid en hoe doorbreek je die? Ja, luisteraars, goede avond. Dit uur is mij helemaal op het lijf geschreven... met politiek, eilanden en poëzie. Wij presenteren namelijk de nieuwe juryvoorzitter... van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Een evenement dat altijd prominent aanwezig is... in Met het Oog op Morgen... Het is de dichteres en schrijfster Joke van Leeuwen. En ik schijn ooit de term eilandgevoel voor het eerst gebruikt te hebben... maar baas bovenbaas in dit opzicht is Albert Beintema... schrijver van het boek Eilanden, waarin hij er wel bijna honderd bezoekt. Wat trekt hem aan in eilanden? En houdt hij ook van Ibiza? En wat is nou dat eilandgevoel? Voorts nog de super-mega-maxitransfer van de eeuw, Gerrit Beel... 100 miljoen, waar doet Real Madrid het in hemelsnaam van? Plus de uitslag van het Duitse verkiezingsdebat. Eerst de krant van morgen, nu het nieuws van heden. Zondag 1 september. De regering van president Obama doet haar uiterste best... om steun te krijgen voor een aanval op Syrië. In het buitenland, maar ook in het Amerikaanse congres. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry stapelen de bewijzen dat het regime van Assad achter de chemische aanval zit zich op. This case is building and this case will build. Zo zou de chemische stof die is gebruikt sarin zijn. Maar de Syrische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat er helemaal geen bewijzen zijn. Het land lijkt ervan uit te gaan... dat Amerika uiteindelijk raketten op Syrië zal afvuren. Het volk zet zich volgens de minister schrap. Daarbij zijn in ieder geval vier mensen gewond geraakt... waarvan één helaas overleden. Uh, pardon. Pardon. Dat betreft een autorally op de openbare weg in Amsterdam. Die is uitgelopen op een drama. Een racewagen reed volgens de politie met hoge snelheid het publiek in. Een van de gewonden, een kind, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. De voorste mensen konden op tijd wegspringen. Alleen de achterste zagen het teleid aankomen. We zien dat die auto er doorheen schiet. En um, ja goed, hij schept een aantal mensen. Ik heb niet precies gezien hoeveel, maar er vlogen er eentje door de lucht. De politie onderzoekt de oorzaak, maar die is voor deze man al duidelijk. Een van de deelnemers die Wielen blokkeren en daardoor kon hij, had hij zijn voertuig niet goed onder controle... is hij helemaal door de uitremzone gegaan... en achter de uitremzone stonden mensen achter het lint. Drie maanden lag de hoogbejaarde Nelson Mandela in het ziekenhuis. Vandaag mocht hij naar huis. Maar dat betekent niet dat het beter met hem gaat. Zijn toestand is nog altijd zorgelijk en soms instabiel. Madiba's condition remains critical... Zijn huis is dan ook aangepast om hem daar dezelfde zorg te kunnen geven als in het ziekenhuis. De vraag is dus of het ontslag uit het ziekenhuis goed nieuws is. Deze Zuid-Afrikaan denkt dat nu vooral de familie de kans krijgt om bij Mandela te zijn. If iemand is somebody seriously, like him, we want them to be close as possible to the family members, so that if over drie weken zijn in Duitsland parlementsverkiezingen. Vanavond kruisten bondskanselier Angela Merkel van de christendemocratische democratische CDU en Peer Steinbrück van de Sociaal-Democratische SPD voor de eerste en enige keer de degens op televisie. Steinbrück viel Merkel aan op haar jaren als bondskanselier. Lassen ze zich niet einlullen? Frau Merkel wordt in een land beschrijven. Dat op goedem wege is, in deem vieles abgewartet wordt en uitgesessen wordt. Ik geloof dat niet. Ze weten dat men daarover toekomst niet gewinnen kan. Maar Merkel voerde de afgelopen vier jaar juist aan om de kiezer te verleiden. We hadden vier goede jaren voor Duitsland en ik möchte dat ook de volgende jaren goede jaren worden. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En nu wens ik u een fijne avond. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Goedenavond. Heb je op het puntje van je stoel gezeten? Ja, normaal gesproken wordt op zondagavond om kwart over acht... altijd taatoord uitgezonden ja. in Duitsland. Uh, nu was om half negen op vier zenders tegelijkertijd... het uh, te televisiedebat tussen Merkel en Steinbrück. Uh, er waren tussendoor ook tweets uh, op internet van mensen die zeiden... ik had liever een taatoord gehad en weet in ieder geval nog steeds tot het eind... meestal niet wie de dader is en wie het slachtoffer. Uh, in dit geval wisten we dat eigenlijk wel. Merkel uh, zit daar als kanselier en heeft natuurlijk het enorme voordeel... dat zij haar beleid uit kan leggen en die, toch die koele die, die soevereiniteit uit... Kan stralen van ik ga het nu uitleggen. Steinbrück heeft uh, echt zijn best gedaan, vond ik, om daar een, uh, af en toe wat, wat gaten in te schieten, maar hij is daar toch niet helemaal in geslaagd. Ik vond persoonlijk dat hij heel veel uit zijn hoofd had geleerd, heel veel statements over oh. rechtvaardigheid, zijn hele verkiezingsprogramma uh, keurig in kleine stukjes steeds opdiende. Uh, maar Merkel uh, gaf A geen krimp en B uh, was er een stuk, ja een stuk losser eigenlijk dan mensen hadden gedacht. Uh, tot nu toe heeft ze bijvoorbeeld nooit zijn naam genoemd in de hele campagne. Ze heeft dat is hem, knap. Ze heeft hem volkomen genegeerd. Dat is een, van, een deel van haar strategie. Maar omdat dat zo'n cliché is geworden de afgelopen weken... dat iedereen zegt waarom noemt ze zijn naam nooit... heeft ze meteen in het eerste antwoord zijn naam genoemd en gezegd... ik heb helemaal geen, meer, helemaal geen medelijden <laughs> met Peer Ik vind het allemaal prima wat hij doet. Maar ik ben hier de kanselier, ik ben hier de baas. En uh, luistert u naar, naar mij en... Ik ben bang dat dat, of bang, maar ik denk dat dat bij heel veel Duitsers eigenlijk gewoon heel goed aankomt. Dat de mensen dat ook ja. willen. Maar het klinkt niet als uh, reuze spannend. Waarom waren hier in zijn hemelsnaam vier presentatoren voor nodig? Nou ja, dat is omdat het het enige televisiedebat was. Uh, de, de, kijk, Merkel heeft er eigenlijk geen belang bij om zoiets te doen. Die had misschien stiekem liever dat helemaal niet gedaan. Maar goed, dat, dat kun je ook niet zeggen, ja. want dan zou, dan zou je laf zijn. Dus heeft ze gezegd, oké, okay, we doen één debat. Steinbrück had er graag twee gewild, of misschien wel op elke zender eentje. Dus als compromis ja. hebben ze het nu op vier zenders tegelijk. Twee publieke, twee commerciële. Met van elke zender een presentator. Uh, zodat niemand komt, zodat iedereen wat te zeggen heeft. Uh, omdat Merkel waarschijnlijk eigenlijk geen belang heeft bij meer. Confrontatie. Dit was het, het maximum aan confrontatie wat wij krijgen in ja. deze campagne. Drie weken voor de verkiezingen ook nog. eigenlijk een heel, heel veilig tijdstip, hè? want wat er nu allemaal nog gebeurt de komende drie weken... daar hoeft zij niet meer op te reageren, want er is geen directe confrontatie nee. meer. Nee, Stijnbroek legt ver achter in de peilingen. Denk je dat hij vanavond het tij heeft weten te keren? Ik denk het een klein beetje. Ik denk dat hij het beter deed dan mensen hadden gedacht... en dat Merkel het ook iets slechter deed dan veel mensen hadden gehoopt... Ik vond haar wel vaak wat, wat snibbig, een beetje boos. Dus ze gaat harder praten als ze onderbroken wordt. Terwijl dat, ja, dat is nou eenmaal wat er gebeurt in een, in een debat... Ja. Ze maakte niet meer de hele soevereine indruk zoals we die van haar kennen. Er zijn uiteraard meteen peilingen van mensen... die de anderhalf uur dat het debat duurde gevolgd zijn. Uit die peiling blijkt nu dat 40% van de mensen denkt... dat Merkel het het beste heeft gedaan en 33% Steinbrück. Dat is eigenlijk een stuk beter dan Steinbrück... het in de peilingen voor de verkiezingen zelf doet. Daar ligt hij veel verder op achterstand. Daar ligt hij onder de 30. Dus eigenlijk heeft hij, wat de publieke opinie betreft... Misschien wel iets ingehaald vanavond. Maar ja, de komende weken zullen we Merkel nog heel veel zien. Ze gaat naar de G20 in Sint-Petersburg. Ze blijft gewoon de kanselier die het land regeert. En het lukt hem niet om daar gaten in te schieten. Dank Wouter Meijer. En Freddy van Hier hiernaast me heeft een overzicht samengesteld... van de kranten van morgen vroeg en vangt nu de voorlezing daarvan aan. Ja, de commentaren die gaan allemaal over Syrië. De Telegraaf schrijft dat het duidelijk is dat president Obama van de VS... de binnenlandse politieke verhoudingen belangrijker vindt... dan zijn verantwoordelijkheid om in te grijpen als leider van de Vrije Wereld. En dat zou dan blijken uit het feit dat hij de beslissing over ingrijpen... neerlegt bij het congres, dat tenslotte sterk verdeeld is. De commentator van Trouw stelt vast dat doordat Obama toestemming vraagt... voor ingrijpen aan het congres, dat congres opeens een heel andere rol heeft... Congresleden die tot gisteren nog vanaf de zijlijn konden mopperen... over Obama's gebrek aan daadkracht en zijn ondemocratische dadendrang... hebben tot hun schrik nu zelf de vinger aan de trekken. En de Volkskrant kijkt er op een andere manier tegenaan. Die schrijft... Daar is moed voor nodig, het stoppen van een stampende oorlogsmachine. Het is vaak gezegd... had iemand in 1914 bij het begin van de Eerste Wereldoorlog... maar gedurfd de treinen met troepen en kanonnen stop te zetten... Obama deed het. De rijvereniging en de BOVAG zijn bang dat de verkoop van elektrische auto's... tot stilstand komt als volgend jaar de fiscale bijtelling wordt verhoogd... van 0 naar 7 procent. Als er geen fiscaal voordeel meer is... wegen de nadelen niet meer op tegen de voordelen. Tegen het AD heeft staatssecretaris Wekers gezegd... er valt met mij over een regeling te praten... Maar dan moet er iets anders worden geschrapt. En om het geld hoeft Wekers het niet te laten, schrijft de krant. Uit geheime cijfers van financiën, en die heeft het AD dan weer... blijkt dat de schatkist maar 600.000 euro misloopt... als de bijtelling voor elektrische auto's volgend jaar niet 7 wordt, maar 2 Het Europese systeem om de uitstoot van het broeikasgas CO2 financieel te belasten... is volledig mislukt. Het kan beter worden opgedoekt... Zegt hoogleraar energie en duurzaamheid Jepma in trouw, terwijl in het Nationale Energieakkoord juist wordt gepleit voor structurele versterking van het Europese handelssysteem. Dat akkoord is vorige week gepubliceerd. En volgens Jepma faalt het emissiehandelssysteem vooral door het oerwoud aan subsidies. Overheid, provincies, gemeenten, iedereen geeft subsidie op duurzame energie. Daardoor daalt de vraag bij energiebedrijven, legt hij uit in trouw. En daardoor blijven die bedrijven zitten met de emissierechten. En die kunnen ze dan dus dumpen op de markt. Er zitten ernstige systeemfouten in deze oplossing. De partijen die een half jaar hebben onderhandeld over dat energieakkoord... hebben er nog wel altijd al vertrouwen in. De Telegraaf schrijft over de verontwaardiging in de buurt van Den Helder... waar de vrouw woonde die in haar huis een wapen- en munitieverzameling had liggen. De hele buurt wist wat ze in haar huis bewaarde, zegt een buurman. Ook de gemeente. Toch waren er volgens de gemeentewoordvoerder geen aanwijzingen... voor een gevaarlijke situatie. De explosieven werden per toeval ontdekt in de woning van Johanna K... En dat was trouwens net als twee keer eerder in de jaren 80 en 90. De Volkskrant besteedt tot slot een artikel aan een boswachter te Otterlo... van het Nationaal Park de Hoge Veluwe... die het eerste Open Nederlands kampioenschap Burlen heeft bedacht. Wie imiteert het best de roep van een geil edelhert? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Flirting with the Sun, door Jovanka. Aanstaande donderdag, 5 september, live hier in het oog. En dit was het nieuws van hedenavond. Real Madrid have signed Gareth Bale from Tottenham on a 6 year deal, the transfer fee, a new world record, a euros. Het gaat over voetbal. De voetballer Gareth Bale gaat voor 100 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Waar doet die club het van, zou je zeggen? In Madrid is Harry van der Aad, sportmarketeer... oud-commercieel directeur van Ajax. Goedenavond. Goedenavond. Zijn de vlaggen uitgegaan daar? Ja, die, die, die stond al een paar dagen uit hier, ja. want uh, dat de deal rond zou komen was uh, wel duidelijk. Oké. Okay. En uh, er, er werd af en toe alles verkocht uh, voordat het eigenlijk mocht. Ja. Nou heeft de Europese voetbalbond UEFA een paar jaar geleden het Financial Fair Play systeem ingevoerd. U was daar namens Ajax bij betrokken. Ja. En een, een club mag niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Vat ik het zo goed samen? Ja, er zijn eigenlijk uh, twee, uh, als, je, als je het samenvat, twee regels. Je mag niet meer uitgeven dan dat je binnenkomt. En wat er binnenkomt moet uh, marktconform zijn. Dus je mag niet uh, iemand hebben die jou zomaar geld geeft. Ja, en controleert Uva, UEFA dat ook? Ja, UEFA controleert dat heel, uh, uh, met name de clubs die in de Europese competitie spelen. Die worden gecontroleerd door de UEFA. En uh, de, uh, het gaat over een drie jaar periode. Dus het gaat niet over één jaar, maar over drie jaar waar de gemiddelden in worden bekeken. Ja. En uh, daar wordt best wel heel erg uh, zwaar naar gekeken. Heel veel clubs zitten er ook echt mee en die zijn ook echt daarmee bezig. En kan Real Madrid deze enorme transfersom terugverdienen, denkt u? Nou ja, kijk, Real Madrid is niet gek. En uh, ze hebben een uh, groot bestuur en leden en, en toezichthouders. Dus uh, t, de, ze doen dat niet voor niks. En ze hebben natuurlijk in het verleden ook al grote transfers gedaan. Uh, het, het heet dat uh, shirtverkoop een van de grootste trekkers is. Nou, daar zijn, zijn de meningen over verschilt. Men heeft mijn, mij als voorgerekend dat het echt al in de buurt komt. Maar okay. er zijn natuurlijk ook uh, de, de stadioninkomsten... en allerlei andere inkomsten die daarmee te maken ja. hebben. Ja. En Real Madrid is echt niet gek. Nee, maar is het probleem niet dat Real Madrid een enorme schuld heeft van liefst 500 miljoen euro? Is dat geen bezwaar in dat financial fair play systeem? Ik eigenlijk twee dingen over te zeggen. De vraag is of ze zoveel schuld hebben. Dat, dat is dat als je hun boeken en hun, hun jaarrekeningen ziet, dan zien die er gewoon goed uit. Uh, je mag in het Financial fair play wel schuld hebben als je je schuld maar gewoon steeds de rente daarvan betaalt. Dus je mag gewoon leningen uh, hebben als je, oh. maar de als je maar netjes de rente daarover betaalt. Oh, maar bij ons bijvoorbeeld investeert Feyenoord al jaren niet meer omdat het eerst zijn schulden moet aflossen. Gelden er voor Feyenoord andere regels dan voor Real. Nou, het is zo dat er in elk, de, je, je hebt de, de regels van de UEFA en de regels van elk land. De, de, het be, de bekendste regime is misschien wel Duitsland, waar heel streng al jarenlang is toezicht is gehouden door de, door de league, waardoor er een zeer gezonde competities ontstaan. In Nederland is er ook een streng toezicht eh, om eh, op dat soort zaken. In in Spanje ligt dat eh, iets anders. Alleen in de, als je kijkt naar de Finance Fair Play van de UEFA, dan mogen spelen. Dan mogen clubs gewoon leningen hebben, zolang ze de rente over die leningen maar betalen. Ja, moet ik dan begrijpen dat Feyenoord dat niet hoeft te doen, dat aflossen van schulden vanwege dat financial fair play systeem? Nou, ik denk dat, dat Feyenoord... Elke club doet het natuurlijk verstandig aan om, om geen schulden te hebben. Want je schulden hebt moet je rente betalen. En als je rente betaalt, dan gaat het een kosten van je, van je jaarrekening. En je kan maar beter die rente voor andere dingen gebruiken. Dus ik denk dat Feyenoord gewoon heel verstandig bezig is geweest... om langzaam zijn schulden weg te werken. Ja, onze indruk was een beetje dat dat financial fair play, -play systeem... niet zoveel uh, oplevert. Dat je er eigenlijk in de praktijk uh, weinig van merkt. Maar u zegt zo net het tegenovergestelde. Ik, denk dat de, de, de, er, er, ik, ik weet dat alle grote clubs er heel erg mee bezig zijn. En dat mensen echt uh, hun uiterste best doen om zich daarvoor uh, uh, te kwalificeren. En uiteindelijk gaat natuurlijk de UEFA erover. En het gaat over de, de, de Europese competities. Ja. En als jij na drie jaar een uh, probleem hebt... dan zou de UEFA je zelfs kunnen uitsluiten van de Europese competities. Nou, dat kost je enorm veel geld. Noem eens een paar van die clubs die zo vreselijk hun best doen... om de zaak op orde te brengen ja je, hebt, je kijkt de, de grote clubs in in in in Europa, daar zijn een aantal van met schulden. Hè. Manchester United heeft schuld, Manchester City heeft uh, een grote investeerder, maar die hebben ook hele grote uh, dingen daarop gezet. Uh, Barcelona uh, heeft schuld. En, en, en zo zijn er meer clubs. Paris Saint-Germain lijkt uh, wat schulden te hebben. Alleen zolang ze maar netjes die rente betalen... Ja, ja. dan is dat uh, verder geen probleem. Oké, okay, mag ik het zo samenvatten? Die bill die gaat nu voor een astronomisch bedrag naar Real Madrid. Dat is misschien moreel verwerpelijk, denken sommigen. Maar het is volgens u niet tegen de regels? Nee, het is zeker niet tegen de regels. Want anders zou Real Madrid aangepakt worden. En, en, en weet je, de, de, de berekeningen daarachter... Uh, die, die, die, die duiden erop dat het best wel uh, haalbaar moet zijn voor Real Madrid. En bovendien, Real Madrid heeft dit soort, het is de grootste uh, club in de wereld zo'n beetje. Die hebben dit soort berekeningen vaak gemaakt. Die zijn zeker niet gek en die, die weten echt wat ze doen. Dank, Harry van der A. Tot zover Gerrit Bel. MUZIEK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 Ben Howard, keep your head up. De term fractiediscipline... Die, pardon, heb het al. De term fractiediscipline kreeg deze dagen een haast sinistere klank... door het vertrek van twee partijen van de arbeid, kamerleden. Waar ligt de grens van de gewenste eensgezindheid? En waar ligt de grens van de druk die je op Kamerleden kunt uitoefenen... om zich daarnaar te voegen? Twee ervaringsdeskundigen nu, oud-Kamerleden Jan Schinkelshoek, CDA... en Paul Kalma, Partij van de Arbeid. Welkom, heren. Goedenavond. Wel. Wat, wat vindt u van de zaak, eh, Bonis Hilkens? Eh, Schinkelshoek eerst. Ik, ik, ik kan het niet beoordelen. Ik ben er niet bij geweest. Maar ik kan me heel goed verplaatsen in de druk die Kamerleden voelen. Zelf in geweest. Uh, als je op de grote druk wordt geplaatst om te doen... wat je eigenlijk niet wilt dat je zou moeten doen... maar ten wille van de eenheid toch een geneigd bent te doen. Ja. Allemaal heel ingewikkeld. Maar <laughs> in zo'n situatie denk ik... nou ja, dan kan het heel flink zijn om dan maar een stap terug te doen. En ik vind het heel erg flink als je dan uh, uiteindelijk... alles afwegend beslist uh, om, uh, om er maar uit te stappen. Kalma? Nou, ik vind het niet gering. Uh, twee uh, fractieleden afgeknapt eh, op een fractiecultuur, gekenmerkt door... ik zeg het maar even in mijn eigen woorden... Eh, angst voor interne verdeeldheid, fixatie op fractiediscipline... en alle neuzen dezelfde kant op. Daar moet de Partij van de Arbeid, daar moet Samsung... Eh, die moeten zich dat erg aantrekken. Maar ik heb er twee korte kanttekeningen bij. In de eerste plaats, het is niet bij Samsung begonnen... Uh, eerdere uh, PvdA-fracties werden gekenmerkt door een vergelijkbare sfeer. Ja. En in de tweede plaats, ja, het geldt eigenlijk... min of meer voor alle grote uh, partijen in Nederland. Ja. VVD, SP, PVV en uh, ja. CDA. Dat eerste wat u zegt, u, u zat van 2007 tot 2010 zelf in de Kamer. Fractieleider Wouter Bos. U hebt dan enkele malen afwijkend gestemd. Ja. Zonder op die kwesties nou zelf in te gaan... Ja. U bent toen uh, vast ook onder druk gezet om dat te voorkomen. Hoe? Ja, nou de, de, de eerste keer. Uh, dat uh, betrof een nieuw referendum over de Europese grondwet. Ja. Uh, dat stond in het PvdA-programma. Uh, het regeerakkoord dat gesloten was, uh, dat uh, stond dat niet in de weg. En ineens, uh, er was flink op ook door de fractievoorzitter. Ineens op een dag of een avond uh, werd dat weggegeven. En uh, ik heb uh, ja na lang weken en wegen. Uh, en gedacht en gezegd, uh, al in een vroeg stadium toen ik dat hoorde... dit kan ik niet voor mijn rekening nee, nemen. Dan word je onder druk gezet. Dan word je onder druk gezet. Dan volgen gesprekken met uh, Kamerleden die zeggen ze eigenlijk hetzelfde denken. Maar die de solidariteit met de partij uh, zwaarder dat laten ik wegen. Ja. Uh, en dat soort werk. Ja. En uh, nou ja, ik heb uh, voet bij stuk gehouden en uh, ja. die druk is gebleven. En de, de afschuw die werd uitgesproken bij die andere drie keer. Maar men raakte er een klein beetje aan gewend. Maar dat is dus inderdaad vier keer voorgekomen. Ja. En dat werd uiteindelijk niet bepaald beloond... met een mooie plaats op de nieuwe kandidatenlijst. Nee, uh, ik kreeg uh, te horen van de voorzitter van de commissie... Uh, je komt helemaal niet meer op de lijst. Nou, daar is intern in het partijbestuur is er wat rumoer over ontstaan. En dat werd een uh, 43ste onverkiesbare oh, ja. plaats. Ja. Uh, mag ik nog één ding over zeggen? Want het ging ja. niet alleen over stemmen. Het ging bijvoorbeeld ook over... Uh, er werd een discussie gestart in de Partij van Arbeid... over integratie en integratiebeleid. Ja. Ik schreef daar een artikel over in Socialisme en Democratie. En uh, de reactie was... Wat maak je nou? Letterlijk, je steekt ons een dolk in de rug. Letterlijk? Ik zeg... Uh, letterlijk zo gezegd. Ik zeg, ja, maar het is toch... Uh, dit is geen fractiestuk uh, wat ik onderschreven heb of iets dergelijks. Ik mag toch vrij uh, discussiëren. Ja. En toen volgde de, uh, de uitspraak... Kamerleden nemen niet deel aan partijdiscussies. Zo. Uh, Jan Schenkelshoek. Hoe, hoe denk, waardoor denk je dat dit probleem juist op het moment zo hevig opspeelt... Nou, ik ben het met, met Paul Kalma eens. Het is niet alleen van vandaag de dag. Het speelt al veel langer. Ook, ik heb ervaren onder druk te worden gesteld. En je, het wordt niet beloond als je afwijkt van de partij of van de, van de fractielijn. Uh, ik geloof wel dat er op dit moment wat steviger wordt aangezet als gevolg van een van de fouten die bij de kabinetformatie is gemaakt. Deze kabinetformatie heeft twee grote fouten gekend. De eerste is dat, daar praat heel het Nederland over, dat uh, PvdA en VVD in die stadhouderskamer de, de betekenis van de Eerste Kamer... over het hoofd hebben gezien. Ja. De tweede is uh, dat ze aan het kwartetten zijn geslagen. Het zogenaamde grote uitruilen van standpunten. Dat klonk ontzettend aardig. Iedereen was er heel enthousiast over. Dat was toch eens een nieuwe manier van politiek bedrijven. Uh, uh, doortasten, niet zoals troebel als met het CDA... dat je altijd in het midden moest uitkomen. Maar het nadeel van dat uitruilen is wel... dat je als kamerlid van zeg de VVD... In naam van de coalitie opeens lastenverhogingen of zelfs nivellering ja. moet gaan verdedigen. En als PvdA, dat zien we dus nu, de strafbaarstelling van illegaliteit ja. voor je rekening moet nemen. Zo... Zo, zo vraag je je wel ja. heel erg veel van Kamerleden. Je vraagt eigenlijk opeens om wit te noemen. Wat ze tot voor kort ja, zwart vonden. Omdat er geen compromissen worden uit onderhandeld. Nee, een compromis heeft, heeft ongetwijfeld nadelen. Maar het grote voordeel is dat iedereen zich er min of meer een beetje aan kan herkennen. Ja. Dat, dat, dat, dat, laten we zeggen, dat, dat laagje, dat mechanisme, is, eh, is onderhand wel overwogen. Ja, en dan wordt het voor partijen, voor, voor mensen van, van, van, van beide partijen wel heel erg lastig om zich in ja, gemeenschappelijk te ontwikkelen. Zo bekeken zullen er ook nog wel Kamerleden van de VVD opstappen dan. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe groot daar de fractiediscipline is tegenwoordig, ja. maar de, de druk daar. We hebben het gezien rondom de discussie over de, de, de, de, de ziektekostenpremie. Ja. De nivellering daarvan is natuurlijk ook enorm groot. Calma, wat is volgens u de oorzaak dat dit probleem nu zich zo sterk aandient? Nou, ik ben het in dat opzicht uh, wel met uh, Jan Schinkelshoek eens... Uh, de beide punten die hij noemt. Uh, hè? Uh, Eerste Kamer, samenstelling en steun, die is uh, verwaarloosd. Uh, uh, maar ook het andere punt. Uh, het leidt tot een gebrek aan uh, cohesie. En daarin wordt de drang om, om uh, de duimschroeven uh, nog sterker aan te zetten... Uh, die wordt groter. Ja. Maar... Um, uh, het is zo, als ik eerder zei, uh, veel eerder begonnen. Ja. En het is ja, ook een, een, een kenmerk van uh, de want Nederlandse politiek. Vroeger had je bij de daarbij toch altijd Kamerleden... die tegen de NAVO en de atoombewapening ja. stemden... Dat... Zeker. En je had ook, uh, net als in het CDA, uh, gedeeltelijk ook in het VVD... had je uh, verschillende vleugels ja. die ook met elkaar het debat zochten. Met soms uh, hè, niet altijd van ieder stemmen voor zich. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar uh, in sommige gevallen leidde dat tot anders stemmen. Ja. Uh, ik moest overigens wel denken, uh, deze week... Uh, aan, uh, het maakte nog eens duidelijk hoe we dat in Nederland doen. En dat er andere landen zijn waar het heel anders toe gaat. In Engeland. Daar hebben we gezien hoe Cameron ja, een dramatische nederlaag leed... mede doet toedoen van uh, de eigen mensen eigen uit, uh, factie, uit, uh, ja. uit de eigen kring. Uh, nou ja, zoiets wil je even zien vanuit die conservatieven. Niet vaak meemaken. Nee. Maar het punt is... Uh, het is in uh, Groot-Brittannië in het Lagerhuis min of meer gewoonte. Er stond een mooi artikel in uh, The Guardian uh, deze week. En die had uh, berekend dat 40% van de voorstellen... die Cameron uh, regering Cameron uh, tot nu toe op tafel hebben gelegd... 40% daarvan uh, leidde tot tegenstemmen, ook in eigen kring. Ja. wilde niet zeggen uh, dat daarmee die wetsvoorstellen nee, wel eens verworpen. Maar... Uh, het is langzamerhand, het is deel van die politieke cultuur ja. daar. En hoe maar, komt het? Maar laten we daar het ook niet, ook, laat, laten we niet het, het individualisme, het politieke individualisme... zoals Paul Kalmer nu even uh, zo welsprekend vertoord verheerlijken. Politiek is ook een kwestie van samen met elkaar proberen... een meerderheid uh, te verwerven. Ja. En als je dingen samen voor elkaar wilt krijgen... dat is de kern van machtvorming. dan moet je geven en nemen. Dan moet je dus als regel ook concessies durven doen aan je eigen standpunten. Water in de wijn durven doen. Als je dat niet wil, en nogmaals, het kan heel honorabel zijn... en zelfs geboden in sommige situaties. Want de kanten blijven staan je afzijdig te houden. Maar als je dat niet wil, als je geen concessies ja. wilt doen... aan elkaar, aan de coalitie, binnen de Kamer... dan kun je beter wegblijven uit de politiek als je niet tegen de hitte kan. Zolang het een ja. bekend spreekwoord dan moet je weg blijven uit de keuken. Werde, werde. Dus laten we het ook niet, laten we het ook niet, niet maken. Dat is nee. politiek. Machtsvorming dringt ook om, om bondgenoten te zoeken. Om bondgenoten te zoeken moet je compromissen sluiten. Ja. En om compromissen te sluiten betekent dat soms dat je een klein beetje van jezelf moet inleveren. Ja. Paul Kalman, wat is, wat is de oplossing? Hoe verenig je de noodzakelijke instemmigheid met ruimte voor individuele ja. opvattingen. Ja, nou natuurlijk moet je dat uh, combineren. Maar uh, kijk naar andere landen waar dat wel gebeurt... zonder dat dat leidt tot het opheffen van fractiediscipline. Helemaal niet. Laten we ook eens terugkijken uh, uh, naar Nederland zelf. In de jaren zeventig uh, was Anne Vondeling... Uh, die was uh, voorzitter uh, van de PvdA, voorzitter van de Tweede Kamer... die schreef toen hij in functie was... Het prachtige boek Tweede Kamer, lam of leeuw. Zeker, zeker. Komt nu nog maar zo'n kamervoorzitter die uh, een boek met <laughs> boek die schrijf. titel uh, schrijft. Wat zei hij daarin over fractiediscipline? Ja. Nou, eigenlijk uh, zoiets als uh, Jan Schinkels, hoe ik daarnet zei. Maar hij voegde eraan toe op het moment dat het op de spits wordt gedreven. Ja, dan nou schreef hij, dan is dat eigenlijk een, een communistisch... Organisatieprincipe. Hij noemde het: het is een vorm van democratisch centralisme. Ja, ja, ja. Nou, uh, laten we ons uh, door de toenmalige ja, Kamervoorzitter inspireren. Ja. Schinkelshoek, werden er in uw tijd bij het CDA ook, ook bandopnamen gemaakt om de fractieleden te confronteren met eerder ingenomen standpunten? Ik, ik, ik heb me het afgevraagd of er bandopnamen bestaan van wat ik allemaal toen de tijd in de fractie heb gezegd. Ik, ik, ik geloof het eigenlijk wel. Um, maar dat was meer, waren het waren meer hulpstukken, meen ik me te herinneren, um, voor uh, de notulist. Die moest later een, een, een ordentelijk verslag proberen te maken... van wat we daar allemaal urenlang met, tegen elkaar ja. uh, in geroepen hadden. U bent hadden. er nooit mee om de oren geslagen? We zijn er nooit mee om de oren geslagen. Dat is inderdaad een methode. Als dat echt, als dat echt gebeurt om vervolgens na een, een maand of na een jaar weer terug te draaien... Ja, dat riekt toch wel heel erg naar intimidatie. Ja. Dat vind ik een, een methode. Nou... Goed, ik, ik, ik weet niet of het echt da daar gebeurd is. Bij het CDA is dat, uh, in ieder geval in de periode die ik heb meegemaakt... in, in verschillende hoedanigheden, ja. uh, nooit gebeurd. Ook Kalma, is het echt gebeurd bij, bij u? Uh, uh, dat wil zeggen, de, de, de bandopnamen werden toen ook al gemaakt. Nou ja, en dat dus is eerder we... begonnen... Uh, dit is nooit gebeurd en uh, het gaat ook niet zozeer over het, de vraag of je zoiets opneemt. Maar wat je er uh, vervolgens uh, als ja. fractieleiding bijvoorbeeld mee doet. Precies. En als dit gebeurd is en die indruk uh, heb ik, ja dan ga je, ook, uh, ga je over de schreef. Bij mij is het overigens nooit ja. gebeurd. Nee, ik bedoel met dit, dat je later geconfronteerd wordt met de opname van eerdere vergaderingen om te zeggen... Ja. Je hebt toen dit standpunt ingenomen, daar mag je nou niet van afwijken. Dat is bij mij nooit gebeurd. Dat is nu wel gebeurd, heb ik begrepen. En dat lijkt me een heel verkeerde weg. Ja. Schenkelshoek, vindt u dat er iets meer ruimte moet komen... weer voor individuele standpunten? Nou ja, dat hangt af van, ja, van, van leden zelf, van, van Kamerleden zelf. Ik, ik, ik geloof niet zozeer in vrije kwesties, ik geloof veel meer in, in stevige Kamerleden. Van, uh, uiteindelijk ga je de en om idealen te realiseren... daar doe je concessies voor, zoals we net gesproken hebben... maar het is altijd aan jezelf om een streep te trekken. Ja. Waar het op aankomt is, durf ik een streep te trekken? Dat heeft Paul Kalma gedaan op zijn manier, dat heb ik op een gegeven moment gedaan... Uh, en als je ergens dat niet voor je, voor, voor je kap kunt nemen... dan moet je zeggen, dat, dat, maken, we, dat, dat maken we niet mee. Dat, dat vind ik veel steviger, ook politiek veel volwassener... Uh, dan dat allemaal in, in, in te bedden in allerlei regelingen... of zogenaamde ja, ja. vrije kwesties. Ja. Paul Kalma en Jan Schinkelshoek, tot zover bedankt... voor dit gesprek over fractiediscipline in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Sailing on a thousand tears. Duizend jaar, koraal. Albert Bijntema, uh, welkom. Onlangs verscheen van u het boek Eilanden van Ant-Euja. Wat betekent dat? Ant-Euja. Dat is Noors voor Eendeneiland. Eende eiland waar ligt het? Uh, net boven de Lofoten. Er ligt nog een eilandgroep, de Westerhallen. En de meest noordelijke daarvan is dat Eendeneiland. Dus. Ja. Van ant tot Vuurland, er is een soort encyclopedie. Alfabetisch ook, hè? van bijna 100 eilanden die u uh, bezocht heeft. Bent u, bent u zelf wat u in de inleiding noemt een echte nesofiel of insulafiel, uh, verslaafd aan eilanden? Ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen, ja. ja. Hoe maar, is dat zo gekomen? Dat is iets wat zich geleidelijk aan ontwikkelt. Ja. Uh, dat is in mijn, in mijn jeugd al, be, al, al begonnen eigenlijk. Uh, ja, mijn eerste eigen eilandervaring dat was uh, als, uh, als jongetje naar Tessel. Ja. en uh, Ik heb gemerkt dat dat voor veel mensen zo is... dat hun eilandgevoel ontwikkeld uh, wordt op onze eigen wat -eilanden. Die zijn natuurlijk ook fantastisch. Dan blijf je ook altijd weer terugkomen. Ja. Uh, en mijn, mijn merkwaardige passie voor dat meest afgelegen eiland Tristan da Cunha... in de Zuidelijke Atlantische Oceaan, uh, weet ik niet zeker... maar ik denk dat dat komt toen ik mijn eerste vogelgids kreeg en daarin ging bladeren naar exotische soorten. Ik de grote pijlstormvogel tegenkwam... waarvan ik las dat hij alleen maar broedt op het eilandje Tristan da Cunha. Het verst weg van alles wat je maar kunt bedenken. En die dan in zijn trektijd de hele Atlantische Oceaan rondtrekt... van zuidelijk halfrond tot noordelijk halfrond... en dan miraculeus voor zijn broedtijd dat eilandje weer terug te vinden. En dan dacht ik van, ik moet achter die pijlstormvogels aan. Ik moet ook naar Tristan da Cunha. Want u bent ecoloog, hè? Ik ben ecoloog, Ja. ja. En Tristan da Cunha is niet echt het meest afgelegen, maar misschien, want er zijn er, u beschrijft, nog, nog verdere eilanden. Maar het, het is misschien het meest afgelegen bewoonde eiland. Ja, dat is het, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Wat trekt u eigenlijk aan in eilanden? Kunt u dat na al die jaren zeggen? Ja, eilanden, uh, dat geldt voor, voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Uh, een, een eilandgevoel, uh, het is het, het mooie om... Uh, ellende achter je te laten. Uh, stress en business en weet ik veel. Op het moment dat je op een boot stapt... dat vind ik een essentieel onderdeel van het eilandgevoel. Je moet er eigenlijk met een boot naartoe. Vliegen ja. is een beetje vals. Vals uh, spelen, ja. Ja, ja. Ik vind het ook bijvoorbeeld een heel groot verschil... in de Canarische eilanden of je op Tenerife terechtkomt... met een vliegtuig... of dat je vervolgens de pont neemt naar La Gomera. Ja, daar ben je echt... Het uitvaren richting Gomera, dat heeft een soortgelijk gevoel... als het uitvaren uit Lauwersoog. Dat is maar naar En dan ja. laat je dus alle rompslomp achter je op de vaste wal. En dan ga je heerlijk naar een eiland. Uh, ja, dat, dat, dat geeft een fantastisch gevoel. Voor mij is het ook het gevoel, ik ben ook een beetje in Julefield... Dat je, dat je na een beperkte tijd op het eiland het gevoel hebt... dat je het helemaal onder de knie kunt hebben. Dat je overal ongeveer geweest bent en ongeveer de helft van de bewoners kent... Ja, ja, en ook dat je over een eiland... Uh, uh, nou, neem geschiedenis. Ik, uh, ik heb ook veel verhaaltjes die gaan over geschiedenis van eilanden. Geschiedenis is absoluut niet mijn ding. Op school was dat mijn slechtste vak. Het interesseerde me helemaal geen ene moer. Uh, ik voldoe ook absoluut niet aan het Nederlandse kanon... wat betreft vaderlandse geschiedenis en internationale geschiedenis. Maar van sommige van die eilanden weet ik alles. Ja. Dat zijn, zijn werelden, kleine werelden die te behappen zijn... Dat heeft er ook mee te maken. Ja. ja, dat sluit eigenlijk grote eilanden uit... waar je niet het gevoel hebt dat je nog op een eiland bent. U beschrijft Borneo. Ja. Borneo, nieuw guinea Groenland... zijn eigenlijk nauwelijks zijn kleine continenten. Ja, ja, ja, dat is dus ook een, een hele arbitraire grens. Want als je het goed bekijkt, zijn alle continenten eilanden. Je kunt ja. om elk continent heen varen. Ja. Uh, maar ja, als het de, de, als het de naam heeft een continent te zijn... dan mag het geen eiland meer heten. Ja. Dus Australië telt niet en Groenland en Borneo wel. Heel veel van de eilanden die u beschrijft in dit boek zijn dus uh, onbewoond en zeer afgelegen. Wat, wat zoekt u daar? Het, uh, ja, het, uh, wat voor mij als bioloog ook van belang is, dat is dat je op heel veel van die eilanden, behalve uh, maffe geschiedenissen met schipbreukelingen en weet ik wat allemaal, en uh, soms merkwaardige bewoners, ook uh, vaak unieke levensvormen aantreft die je nergens anders vindt omdat het eilanden zijn? Omdat het eilanden zijn. Uh, daar ontwikkelen zich uh, uh, levensvormen die heel bijzonder zijn. Uh, op een gegeven moment, als een nieuw eiland ontstaat, bijvoorbeeld door een vulkaanuitbarsting, komt het bovenborrelen, dan is het eerst steriel. En dan geleidelijk aan wordt het gekoloniseerd. Eerst door micro-organismen ja. en op een gegeven moment komen er plantjes en zaadjes en vogeltjes terecht. En die vogels leven daar dan bijvoorbeeld in totale afwezigheid van roofdieren... En wat je dan heel vaak ziet op eilanden... is volgens dan het vliegvermogen aan de wil gehangen ja, ja, ja, En dat denken van, ja, de vliegen is duur. Je, je kunt je beter die energie ergens anders aan besteden. Ja. Nou ja, het meest extreme geval is natuurlijk de, de dodo... waarvan iedereen het bestaan kent, van het eiland Mauritius. Ja, en uh, dat gaat allemaal fantastisch goed. Ja. Totdat wij er komen met ja. onze ratten, katten, honden, varkens, schapen, geiten. Dan ja. gaat het fout. Is dat een eiland dat nog op uw verlanglijstje staat? Waar ja, u heen een eiland had, dat heel erg op mijn verlanglijstje staat. Dat ligt in de Indische Oceaan. Uh, hoort officieel bij de Seychellen. Daar nou, ligt er een ongelooflijk eind vandaan. Dat ligt dicht, eigenlijk dichter bij Madagaskar, zo in de buurt. Uh, het eiland Aldabra. Dat is een hele grote atol Waar uh, op verschillende eilanden ook van die prachtige landschildpadden leven. Van die reuzenschildpadden. Net als op de Galapagos. Hele andere soorten. Maar diezelfde ontwikkeling daardoor gemaakt. En daar, daar woont een ralletje... Wat mij mateloos intrigeert... Uh, een ralletje. Een, ja, een ral, dus familie van de waterral en waterhoentjes, meerkoeten, die familie. Uh, het beest kan niet vliegen, ja, zoals heel vaak gebeurt met rallen op uh, oceaaneilanden. En leeft merkwaardig genoeg, het is een landvogel, maar hij leeft van krabben. Nou denk je krabben leven in de zee, maar deze krab leeft op het land, dat is ook al bijzonder. Die krab is ook al heel bijzonder beest. En die krab is twee keer zo groot als die vogel. Ja. En die vogel eet die, die krab door oh. om hem heen te dansen... en hem tussen zijn ledemaat te pikken tot hij gewoon uit elkaar valt. En dan denk je, wat moet een krab op het land? En deze krab is ook wel stapelgek. Die klimt in palmbomen om kokosnoten los te knippen ja. met zijn schaar. Die flikkeren naar beneden, barsten uit elkaar. En die krab kruipt weer naar beneden en eet die kokosnoten leeg. Ja. Nou, dat zijn dus voorbeelden van extreme, bijzondere ja. levensvormen... Die kan me voorstellen, voor een bioloog dat het boeiend zijn. Ik kan me voorstellen, dat, kan me voorstellen ja. dat u daarheen uh, wil. Ja, Hoe komt zijn. het eigenlijk dat u in de gelegenheid bent zoveel eilanden te bezoeken? Nou, ik, uh, ik heb ik het geluk. Ik ben een beetje jaloers. Ik, uh, ja, er zijn veel mensen jaloers, dat mag ook wel. Uh, ik heb het geluk dat ik als, uh, als gids en uh, lecturer, lezinghouder, mag werken op uh, wat je noemt kleine expeditieschepen, uh, cruises, expeditiecruises. Nou, oh ja. Uh, zonder stropdassen, baljurken, balzalen... kroonluchters, zwembaden, captains dinners en al die flauwekul. Maar gewoon laarzen aan en in een rubberbordje... Ja, ja. een ruige landing oh, ja. op een keierstrand tussen pinguïns en zeeolifanten. Ja. U schrijft, Sint Helena is een van die plekken op aarde waar de mens de natuur volledig om zeep heeft geholpen. Dat klinkt niet uh, positief. Ik vond het daar juist fantastisch. Ja, nou, ik, ik, ik ook. Daar, is dus, daar ligt een spanningsveld. Uh, als ecoloog zie ik dat Sint-Helena dus volkomen verwoest is. Uh, maar ik vind het een heel fijn eiland om te zijn. Uh, de mensen zijn heel plezierig, het klimaat is lekker. Uh, de natuur is prachtig, maar vals. Het is allemaal nagemaakt. Je kunt daar dus urenlang door een prachtig groen Brits landschap ja, rijden. Ja. Met groene weiden en ja. mooie houtwallen, leuke bosjes, kleine stroompjes. Uh, koeien in de weiden, ziet er allemaal geweldig uit. Maar na, aan het eind van die dag kun je constateren dat je niet één... maar dan ook echt 0,0 inheemse oorspronkelijke planten zou te zien. Albert Bijntema, op naar Aldabra. Uh, het boek heet Eilanden van Andoya tot Vuurland in de boekhandel verkrijgbaar. Dank u wel. Ja, graag gedaan. En dan uh, nu het volgende. Morgen start de campagne voor de vijfde editie... van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. In het kader waarvan met het oog op morgen ieder jaar in januari... een selectie van de ingezonde gedichten bespreekt... en de grande finale uitzendt. De wedstrijd gaat van start met een nieuwe voorzitter van de jury... Joke van Leeuwen. Goedenavond. Goedenavond. U treedt daarmee in de voetsporen van Gerrit Komrij en Ramsi Nasser. Hoe is dat? Dat is prima om in die voetsporen te treden. Maakt u dat trots? Hm. Ja, we zijn collega's. Maar ja. nou ja, die ene is er niet meer helaas. Maar nee. uh, Ramsi Nasser was ook, uh, voordat ik het was, stadsdichter in Antwerpen. Ja, ja. Dus dat, uh, het is niet die voor sporen, het eerst... die ken ik wel. ja. U bent bij het grote publiek vooral bekend als, als kinderboekenschrijfster. Maar welke plaats neemt poëzie in voor u in uw werk? Ik doe verschillende dingen. Ik schrijf, schrijf en teken kinderboeken, ik schrijf poëzie en ik schrijf romans. En ik doe dat om en om, ik doe het niet allemaal tegelijk. Nee. Nu ben ik bezig aan een roman te denken. Ik kan ook een hele tijd alleen maar met poëzie bezig zijn. En dan weer eens een kinderboek. Ja. Oh ja, zo doe ik dat. Heeft u zelf wel eens een gedicht ingezonden voor de voor Turing gedichtenwedstrijd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom maar, niet? Dat had ik misschien wel moeten doen, want het is een fantastische prijs... waar je 10.000 euro mee kunt uh, verdienen... als je het mooiste gedicht volgens de jury hebt geschreven. Ja. Maar ik heb het niet gedaan, nee. nee dat, want die 10.000 euro, dat verleidt elk jaar weer toch gerenommeerde dichters. Dichters hebben het meestal niet ruim om een poging te wagen om die prijs te winnen. Ja, ik weet zelfs niet wie allemaal inzendt... maar het schijnt dat er ook gerenommeerde dichters tussen zitten. Nee, ja, dat... ik begrijp dat ook wel, want het is een, verder inderdaad... een weinig lucratieve, maar wel prachtige bezigheid. Ja, en de inzendingen worden ook anoniem gehouden. Dat vind ik altijd ja. wel een mooi aspect van deze wedstrijd. Kan ja, niet... dat is ook spannend voor die gerenommeerde, denk ik. Ja. Ja. Uh, ziet u er naar uit om straks die enorme stapel poëzie te moeten beoordelen... Nou, het schijnt dat er meer dan 10.000 wel komen... en die hoeven niet allemaal te lezen als jury. Dus er is een voorselectie. En daarna zie ik er wel naar uit, omdat mijn ervaring met poëziejuries is... dat je dan toch met elkaar heel boeiende gesprekken krijgt. En de een tegen de ander zegt, ja, maar let eens daarop. Of waarom vind je dit, waarom vind je dat? Het is voor ons ook heel boeiend. Ja, het zijn er inderdaad omstreeks 10.000... maar het is in de loop van de drie jaar dat wij dat nu doen, uitzenden... Uh, steeds iets minder geworden. En ik heb gehoord dat Turing dit jaar weer hoopt meer inzenders te krijgen. Vooral Vlamingen en jongeren. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Ik, uh, zelf in Vlaanderen woonend hoop ik dat veel Vlamingen ook meedoen. En ik hoop ook dat veel jongeren meedoen. Want er is geen enkele reden om niet mee te doen als je daarmee bezig bent. Nee, er is geen reden om niet nee. mee te doen. Maar er is waarschijnlijk uh, vooral ook een reden om wel mee te doen... Zo is dat. Ik geef u nu de gelegenheid om een oproep te doen... aan Vlamingen en jongeren en anderen om gedichten in te zenden. Ja, beste Nederlanders, Vlamingen, jongeren, ouderen... tot 15 november middernacht kunnen jullie een gedicht insturen. Wie uitverkoren wordt, krijgt 10.000 euro. De eerste, tweede en de derde prijs. Die uh, uh, gedichten, moet ik zeggen, worden in de gids gepubliceerd... De honderd mooiste gedichten komen in een bundel van Uitgeverij van Genep. De duizend die eruit gekomen worden krijgen een persoonlijke beoordeling. Kortom, dit is een heel bijzondere en unieke uh, gedichtenwedstrijd... Uh, van de Turing Foundation, die dit allemaal mogelijk maakt. Ja, en voegt u er nog even aan toe waarom het zo bevredigend... of mooi of goed voor jezelf is om poëzie te schrijven? Ik denk dat dit een heel stimulerende uh, wedstrijd is... om je inderdaad de poëzie te laten schrijven. En ik denk dat poëzie is gewoon om... Het is niet denkbaar dat we zonder poëzie zouden bestaan. Heel veel mensen hebben daar nog allerlei merkwaardige clichés over. Maar het is... er kan zoveel de muziek het in weinig woorden kunnen zeggen... Ja, waar het op staat. Okay. Uh, prachtige ja. taal. Je kunt er van alles en nog wat mee. Dan nu nog het praktische deel. Gedichten insturen kan via de website www.turinggedichtenwedstrijd.nl U heeft de tijd tot 15 november met de kans op 10.000 euro. En bespreking hierin met het oog op morgen. Ik noem nog even de website www.turinggedichtenwedstrijd.nl Tot 15 november. Joker van Leeuwen, dank en veel succes. Dank u wel. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de echte Jan Janssens. En ik eindig natuurlijk met een gedicht van Joke van Leeuwen. Vel. Wat trager toch en moeilijker getekend dan geschreven. Kilometers krentenbollen. Massa's met behoeften. Warme massedwaan. Kus van nog zo net. Bijvoorbeeld. Enzovoort. Teken een muur. Het is erachter. Trek een rivier.